Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NOS 3. Nederland heeft dit jaar bijna 15% meer duurzame energie opgewekt dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van energieopwek.nl. Om je even een beeld te geven. De extra opgewekte energie staat gelijk aan wat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel samen aan energie verbruiken. Er werd vooral meer zonne-energie opgewekt. En dat komt weer doordat de zon extreem vaak scheen. En doordat steeds meer huizen zonnepanelen hebben. In tien rij in Limburg is een trein op een veegwagen gebotst. Daarbij is iemand om het leven gekomen. We weten niet of die persoon in de auto zat. In de ontspoorde trein zaten ruim 30 passagiers. Zij worden opgevangen in het gemeentehuis in Horst. Door de botsing rijden er voorlopig geen treinen tussen Venlo en Venrij. In Kerkrade, ook in Limburg, is het beeldje van Jezus weer terug in de kerstal. Ja echt, het beeldje was gejat. Op de eerste kerstdag haalde een vrouw de mini-Jezus weg. En daar snapten inwoners helemaal niks van. Ik vind het schofterig en ik vind het schandalig. In één woord gezegd. En wat hebben ze eraan? Helemaal niks. Nee, dat is echt asociaal. Dat uh, vind ik niet uh, kunnen. Heb je een beetje fatsoen lekker terug? Zou ik nog zeggen tegen degene die het meegenomen heeft. En dat is nu dus gebeurd, want de dief heeft het beeldje teruggebracht. Volgens de eigenaar ging het om een weddenschap. En een blinde verslaggever van de BBC is nu zelf nieuws geworden. Sean Dilly hield gisteren een dief tegen die zijn telefoon wilde stelen. De verslaggever had pauze toen een fietser naar zijn telefoon greep. Dilly sprong op op die dief en duwde hem op de grond, waarna hij zijn telefoon kon terugpakken. Hij zegt dat de dief de verkeerde blinde persoon op de verkeerde dag heeft gekozen. Krijg je nog het weer, de hele dag al regen en er komt zometeen nog meer regen aan. Het is ongeveer een graad of 9. Morgen begint met buien, later droog en dan kans op zon. Wel een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file voor de Koentunnel bij Amsterdam op de A10 Noord richting Rotterdam en Den Haag. De vertraging is nu 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Yes. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met men nu. nu. De Muziek Boulevard. Dashing through the snow. In a one-horse pencil sleigh. Over the fields we go. Laughing all the way. Bells on boat bring. Making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun! A day or two ago I thought I'd take a ride And soon his funny Bright Was seated by my side The horse was lean and lank Misfortune seemed his lot He got into a drifted bank And we, we got upset. Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one open sleigh Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh what fun it is to ride In a one horse open sleigh Now the ground is white Go each while you're young Take the girls tonight And sing this lion song Just get a bog-tailed to Two forty-four speed Then hitch him to an open sleigh and quack, you'll take a lead. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sway Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun! Waarom mag dit niet? Jij bent mijn fantasie Ik weet dat jij hetzelfde ziet Die je ogen vind ik perfect So fly Sorry, jij ja, je bent so fly Sorry, hoe kom jij zo so fly Sorry, jij ja, je maakt mij high So fly Shorty ja, yeah, you bent so fly Shorty, you voe jij yeah, so fly Shorty, ja je maakt my high I'm so into you Skinny waistline so cute Shorty zet my on fire girl I wanna be your burner boy You sit in my hoofd oneindig, girl Ik val voor je ziel het is diep en mooi In mijn dromen dans jij met mij You my is Ey, ik wil met je naar de club, club, club. Met je naar de club, club, club. Ik wil met je naar de club, club en vergeten waar we zijn. Ey, ik wil met je naar de club, club, club. Met je naar de club, club, Ik wil met je naar de club, club en vergeten waar we zijn. So fly, shorty ja je bent so fly. Shorty, you kom jij zo fly. Shorty, I mij. my mij. Ik wil met je naar Ik wil je de club. Ik wil met je naar de club. Ik wil je naar de club. Ik wil met je naar de club. met club. club. met je naar de club. club. club. Ik wil met je Shorty, you gon' be so fly. the situation Just slow down understood. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noord-Limburg is de bestuurder van een veegwagen om het leven gekomen toen die werd gegrepen door een trein. Dat gebeurde op een spoorwegovergang in Tienraai. Daarbij ontspoorde een wagon van de trein. De machinist en twee reizigers raakten licht gewond. Kosovo heeft de grootste grensovergang met Servië gesloten vanwege protesten aan de Servische kant van de grens. De spanningen in Kosovo zijn de afgelopen weken opgelopen na klachten over het intimideren en pesten van Servische inwoners van Kosovo. Patrick Roest is in Tijalf voor de tweede keer Nationaal Kampioen Allround geworden. Hij wist als eerste sinds Sven Kramer in 2008 alle afstanden te winnen. Het weer, op steeds meer plaatsen regent het, ook morgen vallen er buien, maar later schijnt ook hier en daar de zon bij ...ongeveer 10 graden. Kerst op je radio. Met ZFM. fijne kerstdagen.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 are leaning. They're covered in snow. The fire is burning and you're nearly home. But you'd better not kill the girl Hey, hey, hey It's murder on the dance floor But you'd better not FM. FM hele fijne dagen. Kerstmis, kerstmis, in de kamer staat een boom. Met honderd mooie ballen van een piek. Ja, kerstmis, kerstmis, op mijn koffie zit wat room En door het hele huis klinkt mooie kerstmuziek.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 In de kamer staat een boom met honderd mooie ballen van piek. Ja, Kerstmis, Kerstmis. Heel mijn smoking zit vol Ik en van mijn vlinder tricky, knelt het elastiek. Kerstkans, kip, konijnen en kalkoen. Garnalen, cocktail, ham uit de Ardennen plus meloen. Kerstmis, Kerstmis. In de kamer staat en door het hele huis klinkt mooie kerstmuziek. Honderd mooie vallen van de piek. Ja, ja, ja, Kerstmis, Kerstmis. Heel de Poos zat onder stroom. Maar ja, met kerstverlichting kostte tien Piek. Kerstgras, kip, konijnen en kalkoen. Verhalen kop, veel kip met salmonella en meloen. Kerstmis, Kerstmis, in de kamer staat een boom. Met honderdduizend ballen van een piek En als ik alles door elkaar drink, word ik zin En naar de kerst ga ik wat doen? Agitnestiek uh, Is de kerstman protestant of katholiek? Blijft u alle rustig Geen paniek Wens stuur je allemaal fijne dagen en een voorzitter.